Vijf uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is een 24-uur-staking in het openbaar vervoer begonnen. OV-medewerkers protesteren tegen de bezuinigingsplannen van minister Schultz van Hagen. De medewerkers van de stadsvervoerders in de drie steden hielden de afgelopen maanden ook al stakingen, maar niet eerder tegelijk en ook niet op een zondag. Om 12 uur vanmiddag komen de medewerkers bij elkaar voor een manifestatie in Amsterdam. De staking duurt nog tot en met het einde van de dienstregeling van dit weekend. In de Egyptische havenstad Alexandrië zijn vannacht twee demonstranten doodgeschoten. Ze zouden zijn gedood door sluipschutters. Bij rellen op het Tahrirplein in Cairo vielen gisteravond een dode en meer dan 670 gewonden. De politie zette traangas in en schoot met rubber kogels. Mensenrechtenactivisten zeggen dat de politie buitensporig hard optrad. De Egyptische demonstranten eisen dat het militaire regime de macht overdraagt aan het volk. Veel Egyptenaren vinden dat hervormingen te lang op zich laten wachten... sinds de militairen de macht overnamen na de val van president Mubarak. De Spanjaarden gaan vandaag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Met deze verkiezingen komt er zeker een einde aan de socialistische regering van premier Zapatero. Hij schreef de vervroegde verkiezingen uit nadat de socialistische partij... bij regionale verkiezingen dit voorjaar al fors had verloren. Zapatero heeft toegegeven dat hij verantwoordelijk is... voor de economische crisis waarin Spanje verkeert. De conservatieve Partido Popular staat in de peilingen al maanden ruim voor op de socialisten. De partij van Mariano Rajoy maakt goede kans op een absolute meerderheid in het parlement. Stembureaus sluiten om 8 uur vanavond. Kort daarna worden de eerste betrouwbare prognoses verwacht. Het weer, nevelig en mistig, op veel plaatsen minder dan 200 meter zicht... Minima van min 2. Later vandaag in het zuiden zon in het noorden kans op mist. Het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VNN 47. Het is drie minuten over vijf. Je luistert naar 4-7 hier op Radio 1. En we hebben het al helemaal gehad over Johan Cruijff en voetbal en zo. En uh, toen dacht ik: Weet je wat? Dan bellen we Jeroen Stompost voor Crack the Playlist. Crack the Playlist. Jeroen Stompost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een drukke week achter de rug, want uh, het was Cruijffmania hebben jullie. U kunt ze that ik ja, <laughs> ja. ja, het is ongelooflijk. We zitten er helemaal middenin uh, bij Stuur Sport. We hebben hele goede bronnen, uh, kan niet anders zeggen. En uh, ja, veel tijd gevuld met Kruif. Met ik had uh, donderdagavond, was het geloof ik, deed ik Nieuwsuur hadden we uiteindelijk ook weer de reactie van Kruif. Het is hartstikke leuk om mee te werken. Ja, uh, voor ons is het gevoelen en fressen. Ja, en, en dat, het, is een, het is een soap die, ja, die volgens mij ook nog wel eventjes door mag gaan. Het is wel smullen. Ja, als je het mij persoonlijk vraagt, ja, ik vind het eigenlijk wel smullig ja. Dus wel, ik, ik hoop dat het nog eventjes doorduurt. Maar ja. ik hoop voor uh, de mensen die van Ajax houden en uh, die die club een warm hart toebedragen dat het een keertje wat rustiger wordt. Ja. En ik, ik hoor hier ook wel mensen zeggen van, nou, mijn vrouw zegt al, uh, ik hoop dat ze eruit komen, zodat ik wat meer tijd heb weer voor het gezin. Dus, uh, <laughs> nou ja. Goed, laten we het hebben over muziek. Want uh, ja, er leuk. is al genoeg de, gepraat over voetbal deze week. Um, jij bent een behoorlijke muziekliefhebber. Je hebt ook een eigen programma op Kix Radio, bijvoorbeeld. Ja. Van, het programma van, uh, of de zender van Rob Stenders is dat. Mm -hmm. en, uh, uh, uh, en ik heb een lijstje van je gekregen. Nou, daar staan echt allemaal. Ja, incredible plaatjes op eigenlijk, ja? he? om het zo maar eens te noemen. Ik voelde me wel een beetje ouwe lul toen ik het <laughs> plaatje door... Uh, het, het lijstje doornam nou, een keertje. Nou, dat valt wel mee, toch? Ja, veel oude meuk uit ja. de jaren 90. Ja, voor mij is dat een uh, belangrijk decennium geweest qua muziek. Ja. Maar... Um, ja, ik dacht wel van, o oh jee, het is allemaal heel oud. Ja, ben jij een, een, een muziekluisteraar die, die zomaar even een plaatje op zit en dat het, uh, zet en dat het dan niet uitmaakt, hè? Dat je gewoon de radio aanzet nee. en gewoon luistert? Nee, ja, ja, ik luister wel veel radio, want ik ben gek op radio. Uh, dat is algemeen bekend. Maar uh, ik vind, uh, ik, ik, als ik zelf muziek opzet, zet, zet ik nooit zomaar een plaatje op moet wel echt iets uh, dat past bij het moment van de dag, bijvoorbeeld. Ja, of het is nieuw. Ik hou oh, ja. heel veel van nieuwe muziek. En uh, dat is ook een beetje gek van dit lijstje, want er staat één uh, tamelijk nieuwe plaat in. En verder is het allemaal oud, maar ja, dat heeft ermee te maken dat je uh, daar herinneringen aan hebt. Of dat je denkt van, god, dit is echt een belangrijke plaat geweest voor mij in die tijd. Ja. En, uh, uh, maar, maar thuis luister ik eigenlijk heel veel uh, nieuw werk. Okay. Nou, laten we beginnen met de eerste plaat. Die is van Soul Wax. Uh, ja. Een liedje dat ik niet ken, uh, YYYNNN. Ja, yeah, yeah, ja, yeah. no, no, no, daar oh, staat het voor. Dat oh, is het. <laughs> okay. En het is, uh, komt uit 2004. Ik, ik, ik, uh, ik, het zijn ook heel veel platen die ik heb uitgekozen. Het zijn ook eigenlijk platen, Ze uh, zijn singles van albums. Want ik ben eigenlijk best wel een albumtype, hoewel ik sinds ik bij Kiks Radio een uh, programma heb. De stom show, meteen reclame maken. Heel goed. Daar uh, ben ik wel erg van de, van de liedjes geworden en van de singles. Maar ik, ik vind albums toch ook altijd wel. Ik vind het, ja, en dit staat eigenlijk allemaal voor een goed album. En uh, Solvex, dit, dit, dit nummer komt van het album Any Minute. Nou, ik was nooit zo'n Solvex-fan. Tot deze plaat uitkwam vond ik echt een geweldige CD. Uh, niet iedereen. Ik geloof dat ze zelf ook niet helemaal tevreden mee waren. Ja. Maar ik vind het echt een briljante plaat. Uh, 2004 ik heb ik het even opgezocht. Alweer lang geleden. We wachten nog steeds op een officiële opvolger van die band uit België. Ja, ik vind het gewoon echt een... Uh, die plaat stond bij mij echt in als een bom, die hele cd. En ik vond dit, ja, dit is gewoon echt een, een heel leuk nummer van, van die plaat. Maar je kan ze allemaal kiezen op mijn mij. We gaan er naar luisteren. Solwax, yeah, yeah, yeah, no, no, no. in Crack the Playlist met Jeroen Stomporst. Jee, yeah, yeah, yeah, no, no, no. We gaan naar de volgende, Jeroen. Die is van ja. de Arctic Monkeys. Ja. 505. Uh, no, oh ja, dat is ook... Uh, kill Your Darlings is het sowieso, hoor, dit, ja. dit lijstje. Maar ook qua Arctic Monkeys, want... Um, er kwam een hype aan. Arctic Monkeys heette ze en ze maakten een, uh, een plaats in 2006, ja met een hele moeilijke titel. Uh, whatever people say I am, that's what I'm not. En ik uh, dacht, ja, een hype weer, een hype uit Engeland. Ik, uh, ik snap het wel, ik, uh, de groeten. Maar ja, ik toch luisteren. En ik, ja, dat een verpletterend debuutalbum. En ik, ik moet zeggen, het jaar daarna, ik geloof dat het ook bij de VPRO werd uitgeroepen tot het album van het jaar ja. of de oren of whatever. En het jaar daarna kwamen ze met de opvolger Forever the worst nightmare. Was weer de plaats van het jaar. Nou, dat komt niet zo vaak voor. En ja, ik vind het ook twee briljante albums. Heb je ze eens live gezien? Eén keer live gezien toen... Na hun eerste cd, geloof ik, op uh, Lowlands. Ah, oh, ja, ja, ja, ja, die heb ik ook gezien. Dat, het zo, uh, dat iedereen daar uh, die berg af kwam glijden op een gegeven ja. moment. Ja. ja, en dat ze dachten van waar zijn ze mee, <laughs> mee bezig. En zij <laughs> ja. waren heel druk bezig met spelen vooral. En uh, op zichzelf letten. Ik vond het niet heel spetterend. Wel heel strak. Uh, echt heel erg uh, op zich heel erg goed, maar het sprankelde niet heel erg. Ja. Dat vond ik wel jammer. Ik heb ze ooit een keer gezien in Paradiso, dat was de, het, volgens mij het eerste optreden wat ze gaven ook nadat het album uit was. Het ja. eerste album. Dat, ja, dat, sprank, dat, al, dat sprankelde wel. Dat was echt ja. dat, zat, dat, zat, dat zat vol met energie en wat je zegt inderdaad reed strak. Daar had ik bij moeten zijn. Dat ja, had ik dus gemist. En omdat ik dus dacht, van, ja, zo'n hype te groeten, weet je wel. Maar ik vind eigenlijk die tweede plaat misschien nog wel beter dan die eerste. Ik moet zeggen, de derde en de vierde, want ze hebben net dit jaar ook een album uitgebracht. Dat vind ik niet heel fantastisch. Uh, beter wel dan de vorige. Maar ik moet zeggen, dat zet ik dus eigenlijk nooit meer op, kwam ik achter toen ik dit lijstje aan het uh, samenstellen was. 505 is een beetje een rustig nummer. Dacht ik, is wel lekker voor de nacht. Maar het is zo onwaarschijnlijk mooi, vind ik het. Ik vind het echt, echt een wereldplaat. Zet start hem maar. 505 van de Arctic Monkeys. Uh, we gaan naar de Chemical Brothers, Jeroen. Out ja. of control. Chemical Brothers, ja. Een speciaal plekje in mijn hart. Want uh, die gasten, uh, twee van die, van die nerds achter een computer... Uh, die, maakte, die zorgden ervoor dat ik kennis maakte met dance eigenlijk. Nou goed, ik had wel wat van... Uh, van de Prodigy en zo. Uh, die, die plaat vond ik wel te gek. Uh, en toen kwamen zij. Toen dacht ik eerst van nou dat is niets van mij. Want het zijn niet echt liedjes. Maar ja, uiteindelijk heeft uh, dat eerste album heeft me echt wel gegrepen. En het tweede album misschien nog wel meer. Toen heb ik ze gezien in Paradiso. Uh, en uh, uh, toen dacht ik. Wat krijgen we nou weet je. Ik vind het helemaal te gek. Ik zie twee mensen. Achter het uh, uh, uh, dek staan, achter computers staan. En ik had ik nog nooit meegemaakt. Want uh, ik ging alleen maar naar bandjes met z'n vieren. Met uh, moeilijk kijkende mannen die uh, uh, gitaarmuziek maakten. Dikke brillen. En ja, en dat, uh, of, of, of gierend hart. Daar komen we zo meteen nog op, op, op terug. En toen dacht ik, maar ik vind dit helemaal te gek. En ik had ze al eens een keertje gezien op, uh, op Pinkpop. Toen ze daar uh, zomaar een keer wat dans programmeerden. En ja, de Chemical Brothers en Underworld die hebben mij echt uh, in, in, in de dance scene gebracht. Nou ja, niet in de dance scene, dat is een beetje te veel. Maar toen <laughs> vond ik het opeens leuk. Vond ik ook elektronische muziek leuk. En Ja, dit is uh, de eerste twee platen. Briljant. De derde plaat kwam uit. Ik weet nog wel dat ik echt dan echt de eerste dag meteen naar de platenzaak ging. En ik vind dat, dat album Surrender, daar komt het vanaf, vind het niet heel erg denderend. Mm -hmm. Maar er staan een paar nummers op. Ja, dat vind ik zo te gek. Dit is out of control is ook echt een wereldpaat. Dat, dat giert echt. Uh, dat giert echt. Uh, ja, hoe zeg je dat? Giert dat de pan uit? Nee, dat zwingt ja. enorm. Ja. En het knalt enorm. En um, ik heb nog even zitten twijfelen tussen, tussen de single, uh, die, die ook die je nog wel op feestjes hoort, uh, Oude lullenfeestjes. feestjes. Um, ja, Wat ik die single nou een stuk even te denken. Hey boy hey, girl. Oh, hey boy, hey girl. Superstar DJ met ja. een geweldige tekst. Here ja. we go, dat was het. Maar echt een te gekke plaat. Maar deze is ook goed. Dus ik dacht, laat ik nou deze eens een keer kiezen van dat album Surrender. En dat is Out of Control. Out of Control. Out of control. Ja. Chemical Brothers en Out of Control, in plaats dus van hey boy, hey girl, superstar DJ, here we go. Uh, ja, dit is ook een goede tekst. He, nee. <laughs> ja, ja, deze was ook oké. Okay. Uh, we gaan naar de Rapture met How Deep is Your Love. Ja, uh, ik zei al, ik, ik, ik luister wel veel nieuwe muziek, heel veel. En uh, dit is voor mij de plaats van het jaar. Oh? Naar nou, lang denken. Het is totaal geen hit geworden, ik snap er geen beat van. En yeah. je moet wel die lange versie draaien van 6,5 minuut. Okay. En er zit ook, uh, voor mij is een soort terugkeer van de saxofoon solo, heb ik wel, heb ik een beetje het idee. Die worden er al bij, uh, de jeugdvertegenwoordiger gehad het op die laatste plaat, een ja. saxofoon solo. En, en, hier zit er ook een in. Ja, ik vind het echt zo'n maanzinnige plaat. Dit was echt een nummer, dit, dat kreeg ik binnen, uh, via zo'n lijstje van uh, Rob Stenders. Ik dacht, wat is dit goed zeg? Ja, ik vond het, het echt een briljante plaat. Er zit, uh, het groovet gewoon enorm. En uh, ik vond ook dat er nieuw werk in moest staan. Ja, en dit is gewoon de beste plaat van 2011 voor mij. De Rapture ken je nog wel van uh, House of Jealous ja, Lovers. Ja, dat, dat is was inmiddels tien jaar geleden. Ja. Ja. En uh, ik vind de rest van het album ook eigenlijk, uh, eigenlijk geen moer aan. No. Maar dit nummer? Wow. <laughs> Oké, okay. Ik dacht, je wilde zeggen, ik vond de rest van het album ook te gek. Maar je vindt nee. de rest van het nee, album geen moer niet. aan. Maar dit is de enige leuke plaat die erop staat eigenlijk. Ja. Oké, okay. how deep is your love van the rapture? All the love that you're me It helps me see what's right All my life now you've given me A chance to see your life het jaar tenminste, dat zegt Jeroen Stompost. Je je Goedemorgen Jeroen. Uh, Goedemorgen. We zijn er nog. Ja, daar zijn we mee bezig. Uh, jouw liedjes. Even kijken. We gaan naar Porter's Head met Sour Times. Ja. En er staat ik dan achter op jouw lijstje de uh, Roseland New York City Live. Of heet dat zo dat liedje? Ja. Nee, dat is een uh, album. Oké. Okay. Ja. En uh, uh, ik ging. Ja, veel hangt ook veel. Uh, dat merk je wel. Veel met live uh, hangt het ook wel samen, want. Uh, Voortzet had ik toen niets heel snel ontdekt. Uh, die eerste plaat, ik dacht, is een beetje deprimuziek allemaal. Ja. En uh, toen kwam die tweede plaat uit. Die heb ik toch maar geluisterd. Die vond ik eigenlijk onwijs goed. En toen bleek eigenlijk dat ik heel veel nummers van de eerste plaat ook wel kende. Onder andere dit nummer. Mm -hmm. Sour Times is vrij bekend. En toen uh, ben ik, dacht ik, uh, kwamen ze naar uh, Vredeburg toe. Toen dacht ik, nou, weet je, misschien is dat wel leuk. Want ik vond het wel echt een goede plaat. Maar hoe zou dat live zijn? En nou, ik denk dat het het beste concert is misschien wel wat ik ooit heb gezien. Ik, vond het echt, ik ben het totaal overdonderd. Het is ook mooi als je er misschien niet zo heel veel van verwacht. Hè. Dan ga je erheen en denk je, nou het zal wel. En dan ik ben ik echt totaal overdonderd. Ik stond echt bijna met tranen in mijn ogen. Nou dat heb ik niet vaak. Ik vond het zo ontzettend mooi. En die Beth Gibbons, dat is die zangeres. Die, uh, die is een beetje schuw. En het uh, durft eigenlijk niet op een podium te staan, het staat het liefst met een rug naar je toe. Maar dat is helemaal niet erg. Uh, het is onwijs spannend, het is filmische muziek een beetje. En uh, in dit nummer, dat is het mooie, dat zal ik van mijn leven niet vergeten. Ik was dus bij deze tour, alleen die hebben ze dan nu uitgebracht op cd, of tenminste destijds uitgebracht op cd, uh, met een orkest. Oké. Okay. En dat was natuurlijk niet zo uh, uh, toen ze in Vredeburg en Utrecht speelden, in de oude zaal een nog. Een stuk hè. minder intiem lijkt mij ook dan. Nou ja, je moet maar luisteren, het is tamelijk theatraal inderdaad, maar dat past wel bij het nummer. En wat het mooie is, zij laat zich, Beth Gibbons, is dus heel shy, maar ze laat zich totaal gaan in het nummer. En je gelooft haar echt, Nobody Loves Me zingt ze. En ze krijgt het werk uit, en het gaat door merg en been. Ik vond het zo waanzinnig goed destijds. Ja, en nog steeds, dus volgens mij is het nog steeds het beste optreden waar ik ooit ben geweest. We gaan ervoor zitten, Sour Times van de Tupi Sour Times, in Crack the playlist. We gaan naar de Beastie Boys met So What You Want. Ja. <laughs> die gaat weer de, de Beastie Boys. Ja, ja. ja, dat is ook wel leuk. Ja. denk ik. Uh, de Beasties, uh, die heb ik pas laat ontdekt via een huisgenoot, goede vriend van mij. En uh, uh, ik, ik dacht altijd Fight for Your Right to Party. Dat kent iedereen. De kende destijds iedereen het van. Vond ik geen reet aan. Mm -hmm. Maar die gasten die ontwikkelden zich echt enorm. Uh, Maakten een. Uh, heb ik allemaal later ontdekt hoor. Maar goed, laat maakte Pulse Boutique en, uh, en maakte een hiphopplaat mee en dat is uh, een, een, een hiphopplaat die eigenlijk ook wel voor, uh, voor onze Prima met de stuk is. Uh, maar die werd dus ook door, door de ultieme uh, rap negers werd die uh, in Amerika helemaal omarmd van wow deze blanke kids, drie van die blanke yogis uit uh, New York City, die kunnen het dus ook. Uh, fantastisch album, echt hiphop album. Kwam daarna terug met Check Your Head, daarvan is dit deze plaat. En, uh, 1992 heb ik even opgezocht. Echt genoeg lang geleden, bijna 20 jaar. En dat album gaat alle kanten uit. Van, van, van pure hiphop naar uh, allerlei jazzy nummers die je hoort bij woonprogramma's. Heel vaak en dergelijke. Bij uh, RTL 4 En uh, die jongens zijn gewoon uh, onwijs uh, multi-instrumentaal. Doen alles zelf. En uh, dit nummer is wel echt een... Echt een hippoplaat. en voor mij is het ook een van hun. Vinden ze dat zelf ook een van hun leuksnamen? Oké, okay. so what you want? Boys, and so what you want. We zitten over de helft, Jeroen. We gaan Kom. naar Faith No More from Out <laughs> of Nowhere. Faith No More op Radio 1, e, dat vind ik ja, te gek. Ja, ja, ja, die is wel gedraaid, denk ik. Ja, die wel, maar dat, dat is niet echt een, een klassieke Faith No More. No More. Ja, nee. dit is echt Faith No More natuurlijk. Ja, dit is gewoon echt ram, hè? En uh, ja, uh, die gasten, uh, toen ik die voor het eerst hoorde, toen, werd ik een beetje, toen zat ik een beetje in met metal-tijd, kwam ik toen terecht. Uh, ik vond het echt uh, opeens mooi, snoeiharde gitaren. En uh, het mooie van Faith No More vond ik altijd, uh, uh, Dus is een metalband, en vroeger was een metalband, en nog steeds heel vaak, uh, met een abominabele zang. <lacht> en juist Faith No More, uh, die, uh, Mike Patton, die kan gewoon goed zingen. En dat in combinatie met, uh, met, met, met, met ja, tamelijk melodieuze metal. Het is vrij goed te behapstukken. Het uh, uh, Ja, nou, vind ik wel. Misschien voor Radio 1-luisteraars niet helemaal. Ja. Maar ik zou het proberen. Nou goed, en ze hebben een album uitgebracht. Een live album. Daar gaan we gaan weer. Uh, uh, live at The Bricks and Academy uit de 91 is dat. En dat is dus van hun eerste drie albums, de beste platen. Uh, dit nummer pakte mij toen direct. Pas later heb ik het origineel gehoord. Vind ik een beetje saai. Mm -hmm. Maar hier zit onwijs veel energie in. En. Uh, de, toen zijn ze wel een beetje bekend geworden. Daarna hebben ze drie albums gemaakt. En uh, dat, waren hun, uh, dat waren hun hoogtijdagen. En yeah. ze stonden altijd wel onbekend. Om de live-optrainers die waren altijd echt... Um Flink stevig, want ze hebben wel echt mooie ballads gemaakt en zo, en die speelden ze dan ook wel. Maar het was wel aardig dat als het nummer nog niet eens half was afgelopen, dat ze weer meteen doorgingen met een snoeihard nummer, om iedereen maar duidelijk te maken van, jongens, we zijn een band. Ja, maar dat is wel een beetje vervelend voor ze, want zij zijn dus bij het grote publiek vooral bekend door Easy. Volgens mij vinden ze dat ook niet zo leuk. Nee, dat kan me voorstellen, want dat is niet hun muziek die ze eigenlijk maken natuurlijk. Nee, maar ze zijn nog laatst terug geweest, volgens mij vorig jaar of zo, toen zijn ze op Lone en ze hebben zo'n soort comeback-tour gedaan. En de naam wordt wel van genomen. Ik heb zo'n vraag wel een kietje te zien. Ja, ik ook. eigenlijk wel. Ja, maar goed of From Out of Nowhere van Peter No more. Nou, dat was lekker rachen. Uh, ja. dus Heb komt... je wat tegenwicht? Uh, ja, nou ja, jij wel, want dan komt daarna <laughs> automatisch logisch Prince. <laughs> Prins. Ja. Nee, maar dat is heel logisch. Ja. Nou, het is tamelijk, het is helemaal niet zo heel gek. Nee. Want die was nog uh, van voor, uh, dus uh, dat, dat is nu voor, van voor me altijd. Um, Prins uh, leerde ik echt kennen, natuurlijk Purple Rain en zo, dat was uh, wel groot, maar daar ik, vond ik, vond ik een, echt geen reet aan destijds. Nee. Mag ik dat zeggen? Ja, daar ja, zeg. vond ik helemaal niets aan. Okay. Althans, op een gegeven moment, ik vond het wel goed, maar het werd helemaal de single en het werd helemaal doodgedraaid Flaatjes. natuurlijk op de radio. Ja. Toen kwam Science of the Times, ja, dat album is echt ongevenaard. Dat heeft hij nooit meer bereikt volgens mij, die, uh, die, die hoogte. Mm -hmm. 1987 en uh, toen met terugwerkende krachten, ben ik met een vriendje van mij, hebben we alle albums geluisterd. <laughs> en werden we ook helemaal verliefd op Purple Rain, het, het album vooral. En uh, dat blijft trouwens een onwijze kraak, want hij speelde het, ben vorig jaar geweest in het Gelderdoom. was echt... Een briljant concert. Yeah. Ik had net over het allerbeste concert. Dit was misschien wel nummer twee of drie. Ik vond het echt Ja, Die man is live zo muzikaal, zo ontzettend van alle markten thuis. En, en zo goed. Nog steeds. Maar hij leunt nog steeds wel op die, op die, op die, op die uh, nummers van Sign of the Times. Uh, zo af en toe. Maar hij doet dan toch juist niet uh, hits? Hij gaat dan toch juist uh, een kwartier lang een gitaarsolo doen? Ja, dat doet hij ook. Ja, ja, ja. ja, dat klopt. Maar dat maar, is ook dat... wel leuk. Ja, ik vind het toch goed. <laughs> Als je erbij bent, vind ik het goed. Yeah. Want het, en hij zingt nummers van Sheila E. en van The Time. en al die bands waar hij invloed op heeft gehad. en die een beetje onder zijn vleugels zaten in ja. die tijd. Ja. En, uh, maar, maar Cyber Times is echt voor mij wel echt een monument van een plaat, werkelijk. En uh, dit vond ik altijd een heel goed nummer. En het heeft een beetje. Ja, het, nou, het brengt wel iets meer rust. Hm. En het is een beetje een apart nummer. Het is niet zo heel bekend. Voor, zeker niet voor mensen die Prince niet heel goed kennen, denk ik. Maar ik vind het wel echt heel goed. Ja, ik weet ook niet waarom. Nee. Nou, laten we nog luisteren. Dag. Welk liedje is het? It. It's op Radio 1 in Crack the Playlist. We gaan naar Living Color met Which Way to America. Waarom die plaatje doen? Ja, um, dat was een beetje tegelijkertijd met Fate No More, dus mijn metalperiode. <laughs> uh, die gasten waren wel bijzonder. Uh, die kwamen op, uh, uh, ja, heel stom, maar uh, rock en metal. Dat was toch vooral een, een, een, een white man's thing. Uh, alleen maar blanke mannen, uh, uh, vaak met uh, oude T-shirts aan die dat, uh, die dat speelden. Yeah. En uh, die gasten van Living Collar zijn vier, uh, vier, uh, vier mannen, geloof ik. Ja, vier kerels, die zijn hartstikke zwart. En dat was tamelijk nieuw in die tijd. Mm -hmm. We hebben het over eind jaren 80, begin jaren 90. En maakte ook nog eens een keer maatschappij teksten. En. Een, een, een virtuoos gitaarspeel van Vernon Reed. Volgens mij komt hij uit de jazz. En uh, maar die, die man speelt waanzinnig gitaar. Een beetje technisch. Dus wel gepiel. Je moet er wel van houden. Maar wat zij deden. En wat in die tijd eigenlijk uh, de Rattle Chili Peppers ook deden. Die het niet echt hebben gehaald. In mijn lijst. Hmm. Dat, ja, dat was ook echt Kill Your Darlings. Maar die, die hadden funk metal. En dat, dat, dat funk uh, e, e, element vind ik te gek. Dat, die hoort, dat gepluk aan die snaar ja, is veel dat, bas ja. en een goede zang. Want uh, ik ben even zijn naam kwijt hoe de zanger heet. Dat wist ik toen allemaal. Maar <laughs> ja. die, uh, uh, die zingt ook gewoon goed. Net zoals Fede Moore een goede zanger heeft, heeft uh, Living Call ook een goede zanger. En voor mij Toeren ze weer met z'n viertjes. Ze hebben allerlei side projecten gehad en, uh, voor mij zijn ze nog steeds op uh, wat, wat, wat de oude lullenfeestjes uh, staan, staan te spelen. Ja, ik zou ze best nog eens willen ja, zien. Ja, was... Best naartoe naar zo'n oude lullenfeestje. Ja. Ja, ja. Dit komt van uh, dat is wel grappig. Het eerste album overigens was uh, het eerste album wat ik ooit kocht. Het eerste, de eerste CD, de hele complete CD uh, die ik ooit kocht, was uh, Times Up. Dat is een tweede album. Ja. Dit komt van Cult of Personality. Dat is nu uh, nee van uh, Vivid moet ik zeggen. Zo heet het hun eerste plaat. Daar is dit het laatste nummer van. Dat is ook een beetje maatschappijkritisch. Which way to America, volgens mij. Is dat, ja. Let even op de tekst. Hoewel ik dat eigenlijk nooit doe. Mm -hmm. Het gaat mij om de groove, zeg maar. En uh, dit is nou, een keer wat ander nummer dan, uh, dan altijd meer. Maar weer uh, Love, Rears, It's Ugly Head. I To America, Living Color. En uh, ja, dan zit het er al bijna weer op, Jeroen. Dat ja. uh, was zeker wel lastig, denk ik, hè? al die liedjes uitzoeken. <lacht> ik vond het verschrikkelijk. <laughs> ik zei al, ik heb dus echt... Uh, met name de police, die is eigenlijk standaard als eerste op een blaadje... en die is toch weer afgevallen. Ja. Om, ook al omdat ik dat eigenlijk niet meer draai. Ja, ja, ja. je hebt ook een beetje je plaatje uitgekozen... Dit, die je nu nog wel steeds vaak ja, hoort. Dit, dit kan als, ik heb geen enkel probleem gehad om de afgelopen uur uh, te, te, te luisteren. Ik kan het nog steeds prima horen, zeg maar. Ja. En dat heb, ik, dat heb ik niet altijd. Ja. Nou, we gaan naar de laatste. Ja. Uh, die is van Pearl Jam. Ja. Het liedje Animal. Ja, dat is wel leuk. Ik vind uh, Pearl Jam, uh, dat vond ik echt. Heb ik, heb ik, uh, voor mijn gevoel heb ik dat ontdekt, zeg maar. <laughs> ik had hun eerste album voordat het single Alive uitkwam. Toen dacht ik, wauw, wat ik nu heb ontdekt. Nou goed, het was een week eerder of zo. En toen werd het single en toen ontplofte dat zo'n beetje. En ik vond Pearl Jam altijd beter dan Nirvana. Oh. Ik was een beetje van die uh, stroming. En uh, ja, ik wilde eerst wat van de van eerste album van Ten afhalen. Dat vond ik echt... Het uh, nou ja, zijn allemaal gebakjes. Elf nummers, geloof ik. Allemaal werkelijk fantastisch. Mm -hmm. En ze kwamen terug met versus. En dat niet, vond niet iedereen uh, erg goed, volgens mij. Is het is een beetje onderschatte plaat, vind ik. Want ik vind hem echt... Ja, ik vind hem echt misschien, ja, misschien vind ik hem nog wat beter. Nee. Sommige nummers. Ja? Ja, kan eigenlijk niet. Het is misschien vloek in de kerk. Maar ja, ja mag wel, maar uh... Ik vond dit nummer ook ja, ontzettend goed. Het knalde. We hebben het heel veel gedraaid in het studentenhuis, weet ik nog wel. <laughs> En het eerste nummer was Go, dat ramde er al in. Dat we dachten van, wow, die maakt een goede stap, weet je Die gaan echt, die gaan door, zeg maar. Dat vond ik mooi. Ik ben wel een beetje afgehaakt eigenlijk naar de derde plaats van wel Aardig. En toen ben ik wel een beetje afgehaakt met Pearl Jam. schijnt live nog steeds heel goed te zijn. Maar ik vond dit een, ja, ik vond het leuk. Ik kies een wat ander nummer dan de geëikte nummers van Pearl Jam. En dit komt dus van Versus, 1993. Ja, ik vond het... Uh, Verpletterend om. Nou, we gaan luisteren naar Animal. Dankjewel Jeroen voor, uh, voor al je alsjeblieft. muziek. Alsjeblieft. Uh, ja, ik denk uh, over een uh, jaar of twee dan bel ik wel nog een keer. Volgens mij uh, kun je er zo nog 11 ja, op oh, dan, Als jij dan het lijstje bewaart, dan zoek ik uh, <laughs> met gemak tien andere goede nummers om. Komt helemaal goed. Dankjewel Jeroen. Oké, okay, alsjeblieft.